Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vanochtend zijn opnieuw energiecentrales beschadigd, meldt een netbeheerder. De aanvallen met raketten en drones vonden plaats in meerdere regio's in Oekraïne. Het Oekraïnse leger zegt dat er bij de aanval 35 Russische raketten en 46 drones zijn neergehaald. De energiesector in Oekraïne is de afgelopen maanden voortdurend doelwit van Russische aanvallen. Daardoor zijn er regelmatig stroomtekorten. De politieagent die gewond raakte bij een mesaanval gisteren in Mannheim... vecht nog steeds voor zijn leven. Dat laat de Duitse politie weten aan persbureau DPA. Bij de aanval raakten zeven mensen gewond... onder wie een anti-islamactivist. De dader zelf raakte ook gewond. Daardoor kan hij nog niet verhoord worden. Volgens Duitse media gaat het om een man uit Afghanistan. Zijn doelwit was een extreemrechtse activist... die op dat moment een toespraak hield... Vannacht zijn twee mensen zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Peest in Drenthe. In de auto zaten ook nog twee andere personen. Op beelden is te zien dat de auto ondersteboven naast de weg ligt. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. Hamas reageert positief op het nieuwe Israëlische plan voor een staakt het vuren. Het voorstel bestaat uit drie fasen: Het begint met een wapenstilstand en het opvoeren van de hulp in Gaza...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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort wow. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Yes, daar zijn we weer. Toebak leeft op de radio. Moet even kijken, horen we al mijn knopjes goed staan. <lacht> Jawel, welkom bij dit radioprogramma. En daar hoort dit bij natuurlijk. Verdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Zeker, we zijn weer op terug op de radio. En eigenlijk moeten we deze plaat gewoon... Daar moeten we mee beginnen eigenlijk, hè, dit. Ja... Echt een bijzondere uh, verhaal van deze. Ken je hem? Pat nee. Boon. Is jaren. Hij is vandaag jarig. Hij is vandaag jarig. Negentig, hè? Jij gaat er wat over vertellen. Jezus, man. Van, ja, love letters in the sense. En hij heeft later ook nog een soort covers gemaakt van rock nummers. Hm? Daar heb ik wat voorbeelden van. Dus, maar goed, dit was een van zijn grotere platen, natuurlijk. waar hij heel veel geld mee verdiend heeft. Waar hij uh, zich uh, onsterfelijk mee heeft gemaakt. Ja, nou weet ik het fluitje wel, denk ik. Hm. Verder uh, vandaag in het nieuws. Nou, dit natuurlijk, hè. Het onderwijs kan hij niet meer in, mocht hij dat al willen, of de kinderopvang. Maar de veroordeelde Donald Trump kan gewoon nog president van Amerika worden. Ja. Oh, we're gonna fight. It's it's actually, I don't know. It's something where I'm wired in such a way that a lot of people would have gone ja, a long zeker. time. Ja, zeker. Ja, die waren lang al weggegaan. Maar oh. hij blijft gewoon zitten. Hij strijdt voor het, ja, voor de Amerikaan met je, het Amerikaan, je denkt van nou, ik word nooit, naar mij wordt nooit geluisterd. Het klinkt, ik vind het een beetje als Calimero klinken bijna. Mm. Weet je wel. Ja, er is zoveel over gezegd al eigenlijk. Maar ik kijk eigenlijk een beetje uit naar 11 uh, juli, wat ja. hij te oren krijgt. En er gaan dus geruchten van, uh, ja, gaat hij gewoon, uh, hoe heet het, zieltjes uh, um, um, um, winnen door middel van uh, huisarrest en een enkelbandje. Ja, ja, klopt. Ik denk dat he, toch wel mensen aan de onderkant van de maatschappij misschien zichzelf een beetje herkennen. Dat die ook altijd een beetje uit werden gekotst. En hij wordt ook uitgekotst. Oh. Ja, ik herken mezelf gewoon helemaal in het Trump. Ook al die, die, die, uh, die uh, toespraak die hield ook, hè? As far as the trial itself, it was very unfair. Yeah. We're gonna fight, we're gonna fight, not ja, fight. Precies, het was very unfair was het allemaal. En dan ook buiten op straat allemaal van die mensen met borden. Mensen waren soms ook wel weer blij. Zo, maar eigenlijk die gek wordt opgepakt. Nou, de, daar, er wordt niet eens voor serieuze zaak opgepakt. Er wordt alleen maar smeergeld wordt voor opgepakt. Ja, het is 130.000 dollar. Het is gebeurd in 2006. 2016 ja. had hij de, dan de, de verkiezingscampagne. Die zwijggeld betaald. Maar ja, eigenlijk is dat zwijggeld allemaal geweest... destijds voor uh, uh, nee. het hele probleem. Ja, voor uh, dit, uh, Stormy Daniels. Ja. Daar ging het allemaal om natuurlijk. Ja. Maar hij heeft nog veel meer rechtszaken. En het was beter geweest als die rechtszaken nu waren gevoerd geweest, ja. dan, dan had hij helemaal geen kans om president ja. te worden. Maar nu heeft hij nog steeds ja. kans om dat te worden. En als ik zeg Stormy uh, Daniels, ja? ik stond er vanmorgen mee op. Met haar? Dat nou. had ik even niet verwacht. Nee, ik ook niet, nee. maar ik kreeg in mijn hoofd Steamy Windows. Oh, Steamy Windows. Voor uh. Tina Turner, misschien ja. een leuk plaatje straks. Ja, jeetje Steamy Windows, ja. Ja, ja dit, uh, Donald Stormy Trump Dat uh, zit het groot lichaam, daar komt allemaal stoom uit vandaan. Het ja. Dat heb ja. je allemaal gelijk is. Ja. Nou goed, vandaag is op vakantie, of tenminste de hele week nee. is op vakantie, hè? Of, nou nee, nee, ze heeft ze is, een... Met een oefening is ze bezig, Nee, dat ook niet, joh. Ze is vergeten zich aan te melden. Echt waar? Nou, te bevestigen, laat ik het zo vertellen. Dus stellen. ze hoeft helemaal vergeten niet. Vergeten op de knop enter. Maar ze is ziek. Ah, oh, nee. als je luistert... Ah, Jezus. Met wetenschap, alsjeblieft. Ik kwam af van, uh, van de week tegen. Ja. Yeah. Donderdag. Nou, ik zeg, ben je nou weer verkouden en ziek? Ja, ze zegt. Dus geeft ze van, wil je een solo-uitzending met Wilco? Een solo-uitzending? Ze Zegt dat kan alleen als jij ziek bent. Ja. Yeah. Je mag niet komen als je niet uh, okay. fit bent. Ja, precies. Duidelijk. Ze heeft gelu zo geluisterd. Ja, zeker. Nou, goed. K ja, kies even jezelf uh, om even te herstellen. Dus en ik ook. En we doen even een solo-uitzending. Uh, hier, samen. Marco en Wilco. Helaas heeft hij haar niet meegenomen. Want hij is vanochtend mee wakker op met Stormy Daniels. Dat vind ik wel weer jammer eigenlijk. Want het, dat ik graag hier nog erbij wil hebben. Dan had ik er nog even helemaal leeg helemaal gevraagd over dat. dat dat weekendje met uh, Trump moet er niet aan het teken zijn niet vast. Oh, heb een Kijk hem ramen door ja. Jaartjes al hè, lightning shoot, what if. Uit de jaren 80, jaren 90, voor mij 93. Toen ik hier net begon met plaatjes draaien was dit een grote hit. En het is altijd leuk om te voorstellen voor te stellen van, stel je voor als ik dit had gedaan... stel je voor als ik dat had gedaan... stel je voor als ik een miljoen had gehad... dan had ik wel gestopt met mijn werk. Nou, allemaal, dat is het verhaal. Dat ja, dat Leuk het om over te zet. fantaseren. Maar ja, ik doe het niet zo heel vaak meer trouwens hoor. Werken. Nee, dat ook niet. <lacht> heb jaren gestopt me geleden met stoppen te werken. Hier. Ik bedoel, ben nu al aan het hobbyen? Dat is meer het feit. Goed, vandaag in de Telegraaf te lezen... een groot stuk over de vissers hadden toch gelijk. Het verbod op uh, pulp... pulp, pulp nee, pulsvissen. Was eerst in strijd met de EU-doelstelling. Het kon allemaal niet. Het was niet, uh, niet uh, prettig voor de vissen, weet je. Wel. die krijgen een stroomstoot of zoiets. En het was ook niet milieubewust. En nu hebben ze na 15 jaar toch een andere uits, uh, uitspraak. Nu blijkt dat het toch wel milieubewuster is. En dat het ook minder brandstof scheelt. Dat, bedoel, normaal moet je in die sleepnetten over de bodem heen gaan. Om uh, de boel ondersteboven te trekken. En nu komen die vissen vrij, uh, los. En die komen dan in je net. En met die. In pulsvissen geef je stroomstootjes. En dan komen ze vanzelf naar boven. En dan hoef je dus niet over die bodem heen de boel overhoop te trekken. Oh wat knap. Waardoor je minder weerstand hebt. Dus ook minder brandstof gebruikt. Maar nou goed, nu uiteindelijk moeten ze nog flink aan het praten bij, ja, bij de EU. Om dat voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. En uh, vooral PVV, VVD en uh, NC. Uh, en ook BBB zijn er helemaal voor. Die hebben zoals, ja, je gaat naar Brussel. En die gaan daar praten om het, uh, ja, de blokkade op te heven. En dat staat dan gewoon met pulsvissen. En het is zo... Echt wel heel vervelend voor bepaalde vissers geweest. Die hebben echt destijds al alles omgebouwd... om pulsvissen te gaan uh, invoeren. Dat hebben ze een tijdje gedaan. Naar nou, een gegeven moment werd het niet goed gegeven, moesten ze alles weer terug gaan naar, naar retro. Weet je wel? Op de oude manier vissen. Ja, ja dat is... En die, hoor, die lezen die denken, oh mijn god... <lacht> al het oude spul wat ik weggegooid heb, kan ik gewoon weer... Nou, waar is het? Nee, ik heb weggegooid. Nee, dus, die hebben investeringen gedaan van tonnen. En hmm. die hebben nu echt zo... Ja, shit, ja... Het is niet meer op te brengen nu gewoon, ja. denk ik, volgens mij. Nou goed, nee. pulsvis wordt de toekomst. Dus nou, klinkt goed. Ja. Hé, hey, gisteren is in uh, Zweden de, de, hoe heet het? een koninklijke, koninklijke onderscheiding uitgereikt. Ja, nou, laten we raden. Aan een band, zeker, hè? Ah, ja, het ja. begint met een A en ja. eindigt op een A. Ja, uh, abba. Heel goed, heel ja. goed. Nou, het leuke ervan is uh, de Zweedse ode orde van Vaza, zoals ze hem ook wel uh, noemen... Was dan zo'n 50 jaar niet meer uitgereikt. Nou, De ABBA-leden kregen hem om hun uiterzonderlijke verdiensten in de Zweedse en in de internationale muziek. Ja, ik vind het toch wel... Ze hebben hele mooie nummers gemaakt. Oké, okay, maar waarvoor is het 50 jaar lang niet uitge nou, uitgereikt? Niet, er is niks goed gegaan. Ja. Ja, ja, wat is dat nou weer voor een rarigheid? Ja. is zeker helemaal de top en dan nou een tijdje niks zeker. en dan heb je nog wat andere bandjes. Zeker. Nou goed, ik deel die mening niet helemaal. Oh, oké. Okay. Nee, Alba is best leuk, maar op een gegeven moment kom je van los en dan denk je van, ja, dat is een leuke periode, maar nu gaan we naar echte popmuziek. Ah. Maar goed, zit er nog een geldbedrag aan vastgeknopt en die prijs of is het gewoon nee, de eer? Nee, volgens mij is het puur de eer. Oké, okay, nou. Ja. Goed, en hoe heet die prijs ook weer nog een keer? Fasa. Fasa. Fasa. Zit, is er bloemen bij? Zijn er bloemen bij? Nou, het is die in is een soort de... sjerp zwaard gebeuren. Sjerp? Ja, ja. En uh, ze kregen een de rood doosje. En daar zat iets in. Ja, ik, ja, ik denk zo'n medaille ding. Uh, van, okay. uh, je hebt vijftig jaar, heb je iets goeds gedaan. Nou goed, maar niet op tijd. Want ze uh, komen al aardig op leeftijd. Oh. Dus. Abba. Goed, ik weet niet of zij ooit twee aanmerking komen voor de prijs. Of in aanmerking voor de prijs. Maar ze hebben wel leuke muziek. 21 pilot. I'm <laughs> I'm sure. It's a taste test of what I hate less. I don't wanna be here, start fresh with a new year. Je hebt wel heel moeilijke uren achterlopen. Zicht, dat wel, het was wel schijnt. We hebben support! Muziek uit de oude deel. Op de hoogte tijd, over. Yes, pray if you want it. Mijn god, zit ik hier even geen liederen te horen brengen. Pray, gewoon bidden. Ja, er is een man in Nederland die heel veel volgelingen heeft. En die uh, roept ook op, als je wil genezen, dan moet je harder bidden. Ja, en als je niet genezen uh, uh, geraakt, dan heb je niet hard genoeg gebidden. Gebeden, dat zijn de verhalen van die man. Ik ben zijn naam kwijt. Ik, misschien moet ik zijn naam ook niet noemen, maar dan ga je het toch op googelen. Als je denkt, wie weet, wie weet kan hij me wel helpen? Nee, doe dat niet. Goed, Vede, ook al wel echt oude rockers in het vak. En uh, dat was uh, Hey You, Hey, Hallo, die hmm. bij de radio. Ongelooflijk, Ja, hoor, ze zitten er Wat? weer een Wat? plaat. Dat is niet helemaal... Die zou ik nou, nou nooit nou okay, draaien. Dan kan niet iedereen naar zijn zin maken. Sorry, <lacht> Vandaag in de Telegraaf een groot stuk te lezen over ja drugs uh, op Schiphol gevonden. Suriname, Suriname had al eerder een, uh, een lading van 600 kilo uh, onderschept. Dat zat ergens onder een cockpit verborgen. Dat je denkt, hoe komt het daar dan? Mag ik even in de cockpit kijken? Ik heb een tas. Mag die hier? Nou, zo is het, nee, zo is het niet gegaan. Want zijn dat toch wel, ja, hoe was het? Zes medewerkers van de Marjusée. hebben waarschijnlijk toch uh, met criminelen onder een pet gespeeld. Onder één pet. Dat was wel krap, maar dat hebben ze gedaan. En daardoor hebben ze heel veel drugs kunnen, uh, ja, kunnen smokkelen. En uh, die, die criminelen die geven uh, ja, heel veel signalen. of vaak uh, grote druk uh, oefenen ze uit op uh, mensen van de Marjusée. -nee. En dan vinden ze toch uiteindelijk een, uh, een weggetje. Nou, en kunnen ze toch die dingen, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, smokkelen. Ik en toch nog knap. Vind je het toch wel weer knap? Ja. Maar hoezo vind je het knap nou, dan? Gewoon iedere keer weer uh, dan daar, dan hier op, de, op in Schiphol, nu in de cockpit, ja. daar is het straks? Ja, geen idee. Dat is natuurlijk in de hand. Dan. Als je hoort hoe ze de drugs kunnen oplossen in allerlei goedjes, nou. dat je dan zeg maar eens een of andere uh, koffie of zo, of weet ik veel, of in beeldjes, los opmaken op maken ze de beelden van en dan kan je het gewoon niet zien en dan moet je het oplossen met allerlei chemicaliën. Dat wordt dan ergens in een woonwijkje gedaan. Wat ook niet altijd even veilig is, zeg maar. Omdat het brandgevaarlijk is. Of zelfs explosief is. En dan halen ze de drukte weer uit. En dan kan jij op zo'n zaterdagavond even lekker. Gewoon even lekker niks. Even lekker relaxen. Ik heb de hele week hard gewerkt. Ik ben er even aan toe. Ja. geef maar een lijn. Ja, nee, Geland. Ja. Dan ga je. Dan ga ja. je je cockpit. Nog een keer geland. Dan ga je lekker naar huis. Ja, dan ben je even geland. Ja. Nou, nou over dus drugs die... gesproken natuurlijk. Ja. Nicky Minaj, ja, wel ook wel bekend. Oh ja, ja. ja, ja, ja, ja. Die zat hier niet bij. Hoor. Nee, nee, ik nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, klopt. Nee, maar nee. die had softdrugs bij er. Ja. Nou ja, volgens een woordvoerder van de koninklijke marseillaise had de artiest uh, die niet bij naam destijds is genoemd een redelijke hoeveelheid joints mee. Nou, het schijnt om tientallen... Uh, stuks uh, joints te zijn. Ja. De, ze kregen een geldboete... van 350 euro. Maar dan hebben ze mazzel gehad. Want als zou ze niet zijn aangehouden... en ze komt in Engeland... Ja. dan heb je dus uh, echt letterlijk stront aan de knikker. Oké. Okay. Ja, Engeland zijn ze echt niet, uh, niet makkelijk. Nee. Maar ze hebben zo de pest in... want ze voelt zich gediscrimineerd... Oh, als ze is uitgepakt sorry. vanwege haar huidskleur. Wij als witte man trekken altijd de kaart. Hoor. <laughs> ja. ja, weer... Trek die kaars maar weer. Ja, dat uh, zondag treedt ze eigenlijk op in Amsterdam, maar dat is gecanceld. Ja. Van haar kant. Ze dus zegt, ik ga het niet doen. Nee, ik had gehoord, er uh, waren in de Telegraaf ook vijf vragen over: van, kan je je, je geld van je kaartje wat terugkrijgen? Ja, terugkrijg. krijg je terug. Krijg je, je terug terug. Echt. Ja, ja. en uh, waarschijnlijk wordt het ook alweer verhaald bij haar vandaan, want zij heeft de nee, steek ja. laten vallen. En ze zijn natuurlijk allerlei ja. kosten gemaakt om, ja om uh, al die kaarten te, te, te uit te delen ja. en uh, reizen te uh, geregeld. En, Klopt. Nou ja, zij had, vond het zo nodig om um, wat softdrugs bij zich te nemen. Het was niet eens zo ontzettend veel. Maar ja, dat had ze niet helemaal goed uh, nagedacht. Ze denkt dan toch dat ja. je een van de grote queen ben. Nou ja, dat is het dus vaak met die mensen. Die denken dus dat ze boven de wet staan. Nou ja, ik, moest, ik schrok wel een beetje van de foto. Want we hebben het over antisemitisme overal. Dat, uh, iedereen... Ziet ze er mooi uit? Nee, maar uh, de bewegingen die gemaakt worden als zij het podium op komt lopen... zijn wel heel verontrustend. En ik, ik, mm. ja, het is de. Het, het, de Hitler de groet, maar dan niet met het hoofd omhoog, maar het, het hoofd tussen de armen. Mm. En het ziet, er een beetje, het ziet er een beetje raar uit, moet ik zeggen. Oh. Ja, ja, goed, iedereen moet haar aanbidden, denk ik. En ze is een grootheid. En dat is ze ook, want ze maakt mm. mooie en goede muziek. Mm. Maar ik vind dat de deze manier zo af te beelden, denk ik van. Deze foto niet, uh, ik had sowieso dit niet aan uh, mijn dansers aangeleerd om deze beweging te maken, toch? Maar ze hebben zondag concerten gecanceld. Maar ze, ze hebben nu ook al concerten in Duitsland gecanceld. Dus of dat met uh, de wiet te maken heeft, dat, uh, dat weten nee. we niet. Ja, was daar ook degene die uh, de, de fans zo lang liet, liet ja, wachten? kwart voor elf. Kwart voor elf? Ja, komt zo. Oké, okay, en wat was de bedoeling? Uh, negen uur? Ja. Om acht uur, want je hebt natuurlijk ook kleine ventjes. ventjes. Ja, ja, en je laatste trein gaat om kort voor elf. Oh ja. <laughs> dus dan komt zij je om kort voor elf op. Ja. Oké, okay, dus halfweg was de zaal leeg. Want iedereen moest de laatste trein halen. Nee, ja, nou ja, misschien zijn dat wel <laughs> de jongeren. Maar dan denk je, nou dan kan ik tenminste wat meer uit mijn dak gaan... als het gaat om seksistisch gebeuren. Dat kan natuurlijk ook, hè. Nou, S'avonds dat... laat. Nee, ik moet wel bij zo'n roll leven... wat ook ontzettend ouderwets is. Hij heeft natuurlijk een tijdje gewoon op de kleedkamervloer een tijdje gelegen. <laughs> en niemand durft aan te kloppen. Nicky? Nee, ja, klop jij maar aan. Vorig jaar geef even een hele grote mond. krijgen. Hey, oh, Nicky, hallo, je moet optreden. Nou, ik ga niet meer aankloppen. Straks, en misschien je? was het toen al in de stress van... ik heb twintig joints, waar ga ik die later? Ja, ja dat zou best kunnen, maar uiteindelijk... Ja. Uh, nou goed, uh, Nicky Mirage is echt mijn nou, favoriete muziek. Nou, Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Nou goed, dan ben ik niet helemaal met me eens natuurlijk. Goed, straks de Zandvoortse berichten die hebben we ook voor jou hier. Hoewel Jolande thuis zit, hebben wij even de Zandvoortse berichten. Oh,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 I mean Single. Everything I say, I do. Alles wat ik zeg, voer ik uit. Ja, we zullen het team met Dik Schoof. Wat het gaat, worden, minister-president, minister wat hij allemaal gaat uitvoeren. Of hij een beetje een sterk geheugen heeft met alle dingen die hij gaat doen. En dat hij dat later nog kan herinneren. Want wij hebben ervaring met een ander die heel veel dingen was die vergeten. Goed, is het is tijd voor de zandvoortse berichten. Toebak leeft. Uit Zeker met de verbouwing van een stenen muurtje... heeft wethouder Jan-Jaap uh, uh, de Kloet een, uh, ja, iets in gang gezet. De Watertoren. En dan komt de nieuwe Watertoren althans. Nee, nee, nee. Sorry, sorry, ja, monumentenliefhebbers. Niet helemaal, maar de buitenkant wordt er afgepeld. Die is heel slecht. Die moet er echt af, hoor. Ja, sorry. Maar die moet er afgehaald worden. Daar komen er ook ramen in. Want als je er appartementen in wil ma maken... dan is het een beetje donker als je geen ramen hebt. Dus dat wordt uh, gerealiseerd. Tien jaar geleden is het project gestart... Oh, een heel gedoe met, met architecten. Ik zou het allemaal besparen. Maar uiteindelijk is er één iemand die het gaat bouwen. En er komen nu elf luxe appartementen in. En uh, Robin Friends. Uh, is nieuwe ontwikkelaar. Uh, samen met Vakton uh, Development. Die gaat het bouwen. Uh, hebben ze alle bezwaren definitief verworpen. Het mag nu gewoon... En, en daarnaast komt ook nog een appartementencomplex. Ze hebben daar nu zeg maar, dat huis wat er stond, hebben ze ook gesloopt. En een leuke anekdote over de slechtvalk wordt verteld door een van de heren. Die heeft jarenlang in die toren gewoond. En die, ja, die hebben ze nu verjaagd. Die heeft nu met uh, Palace Hotel een tijdelijk onderkomen gevonden. En straks als dat allemaal klaar is, dat kan nog iets van twee jaar duren... Uh, dan wordt daar een plaatsje voor hem gecreëerd. Dan kan een slecht valk weer terugkomen bij de watertoren en kan hij daar ook gewoon gaan wonen. Dus ik zou dat, dat bovenste appartement, zou ik even mee wachten met kopen. Even kijken wat gaat gebeuren met die slechtvalk. En hoe die, uh, wat hij achterlaat zeg maar, elke dag. Vertel, wat heb jij? Het is ja, het ik kans. heb het leuk hier, want uh, vandaag is er een uh, tweede editie van het Buurtfeest in Zandvoort Nieuw-Noord. Dat ligt volgens mij ten noorden van het uh, station. Ja. En nou, dit feest staat in het teken van verbinding met de buurt en uh, met diverse organisaties. Nou, Tussen 10 uur en 6 uur vandaag is er van alles te beleven voor zowel jong als jouw oud. Nou ja, moet dat er nou bij? <laughs> en een uh, verbindingsmarkt, live muziek. Koffieconcert tot jawel. Ik heb even zitten kijken. Maar om 4 uur tot half vijf treedt Roy Donders op. Ach, toch. Wat gedonders zeg. En er is natuurlijk ook, ja, ook nog een rommelmarkt. Nou, ik kan helaas hard. niet. Maar anders was ik even gaan kijken. Zeker. Ja, ik, wel, ik ben ook op zoek naar een verbinding. Want dat gaat niet. Ja, deze. toch? Want is, we vereenzamen allemaal. Nou. Hè. Dan krijg je op de televisie altijd van die zielige gevraagd. Ja, ik ben ook eenzaam. Dan zie je daar iemand jong zitten. Die op de mobiel zit Ja, voor mij zijn er simpele stappen te doen. Maar goed, dat vul ik weer in. Goed, de Spartan Race van afgelopen weekend... Dat was de tweede, de zesde... Ik weet niet meer hoeveel Tweede editie was dat. Maar goed, het was de ultieme uitdaging voor mensen die een beetje van sport houden. Dat is altijd leuk. En je hebt verschillende onderdelen. Je hebt de beast, die is 21 kilometer. En je had ook de, de 10 kilometer. En je had zelfs ook nog een speciale wedstrijd voor mensen met een handicap. En zelfs ook uh, voor kinderen had je een, uh, een wedstrijd. En de, de voertaal was uh, Engels. Dus uh, fucking moeilijk dit man. Shit! Dat was de voortaal tijdens de, de Spartan Race. En tientallen dorpsgenoten dus uit Zandvoort zelf hebben ook meegedaan. En het is vooral Zandvoort is in trek vanwege het circuit, mm -hmm. strand en de boulevard en de terrasjes. even even, even doodloop man. Even tussendoor en dan weer door. Dus dat is heel aantrekkelijk om hier naartoe te komen. En volgend jaar is je er gewoon weer... En dan kan je kiezen tussen 15 en 21 kilometer. Nou, gaan we trainen alvast? Nou, dan gaan we beginnen hè. Ja. ja vanaf uh, juni is er een nieuwe wandelactiviteit in, uh, in Zandvoort. Oh. Iedere eerste maandag van de maand, uh, dat noemen ze stappen met pluspunt, wordt er gewandeld. Nou, wandelen is leuk, gezond en het is nog leuk om, om met elkaar dit samen te doen. Nou, de, de, de, trek de stoute schoenen aan en ga ja, met ze mee. Neem je buurvrouw of buurman. Ook mee, en uh, nou, dan blijf je lekker in uh, beweging. Deelname is gratis, inclusief koffie en wat thee en wat lekkers. En uh, je kan je opgeven bij de, bij de balie van uh, Pluspunt. Oké, okay, nou, nou, dat goed, vind ik een eh. heel goed initiatief. Jazeker. Nou, ja, zeker. Nou, na al gerend vorige week, is er binnenkort ook weer de wandelvierdaagse. Die begint in de maand juni, dinsdag 18 juni. En vrijdag, uh, tot, uh, van dinsdag tot met vrijdag 21 juni. En in en rondom Stanford wordt er dan gewandeld. Elke deelnemers uh, die starten om half zeven. Kerkplein, 5 kilometer. Het is een prima route, ook voor het hele gezin. Ook de, de, de hond kan je meenemen. En de lopertje. En de, uh, weet ik veel, de wandelwagen kan je meenemen. En als je alle dagen, heb, alle avonden hebt gelopen... dan kan je dus een medaille ophalen. Bij de finish in de ook weer op het Kerkplein. Ook in muzikale begeleiding is het. Ah, oh, het wordt een groot feest. Kijk even op www.sandvoortsevierdaagse.nl Dus, mm. leuk. Nou, straks in het tweede we nog veel meer Sandvoortse berichten. En het is ook straks, ja, opening van 2 tweede uur. Uh, geschiedenis. En het is vandaag 1 juni. Precies. Start van een nieuwe maand. Met leuke verjaardagen daarbij. See girls nu. Yeah,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 A lot of smoke and blurry lines You were 20-something, now you're 25 ...waar poprockmuziek uit Engeland vandaan. Ja, 2016, of 2015 waren ze voor het eerst te horen. En ze zijn binnenkort ook in Nederland te horen. On live, 23 juni, Landgraaf. Hé, hey, wat is er in Landgraaf ook alweer? Ik hoop. Ja, dat dacht ik wel. En op 7 september zijn ze ook in Amsterdam te zien, in de Melkweg. Jezus, dat lijkt me een stuk interessanter. Dat is natuurlijk dichterbij er ook. Maar goed, dit is de laatste plaat van Girls, Midnight Butterflies. En dat is ook het titelstuk van het laatste album hier bij Toepak leeft. Zeker. Straks ja. nog meer nieuwe muziek uit een lijstje. Ja. Goed, we kijken even naar de wereld. Vertel. Ja. Nou ja, ja, de wereld. Uh, dan houden we het even dichtbij. Het gaat over Amsterdam. Uh, bijna een half jaar geleden, na de invoering van de nieuwe snelheid... Uh, uh, wet uh, van 30 kilometer gaat het openbaar ministerie in een groot deel van de stad uh, deze handhaven. Nou, wat houdt dat in? No. Vanaf uh, vandaag gaan alle flitspalen aan onder meer op de stadshouderskade. Dus als je 31 kilometer rijdt Echt dan wat? ben je de Sjaak. Jeetje. Dus als je nu nog in de, uh, vanaf vandaag gaat rijden in Amsterdam Centrum, yeah. je rijdt als dus harder dan 30, dan ben je tegenwoordig de Sjaak. Mijn god, en uh, wat zijn de prijzen? Want die mensen die te hard rijden, moeten altijd flink gestraft worden. Ja. 500 euro, mm -hmm. noem maar. Sis, gewoon meteen een flink. Mm -hmm. Nou, weet het niet, maar nee. iets van 100 zoveel. Oh, meteen al. Ja. Oké, okay. 31 kilometer. Ja, ja het, is, het is bizar gewoon. Is sowieso, je staat er stil. Ja, op de, op de gracht. Ja. En dan eindelijk en dan rijden. Dat een vet bike je er voorbij, hè? Ja, dat is wel zo. Ja, dat ze ook weer, uh, daar moeten ze ook wat mee. Ja, die schattige brommers met trappers. Ja. Ja, erg schattig. Ik vind ja. het altijd erg leuk. Oh, heb je ook al mee, trapfiets? Wat geinig allemaal weer. Nou goed, vandaag uh, of gisteren eigenlijk in het nieuws natuurlijk ook heel veel te doen over Laurentien. En ja. Laurentien, ja, de Laurentien-methode. Die ophef is vervelend en raakt ons, raakt mij... En het raakt ook iets fundamenteels: het polariseren, het elkaar napraten zonder feiten, en het uit oog verliezen van de mensen om wie het gaat. Ik, ik, ik probeer naar de tekst te luisteren. Beatrix? Nee, het is geen ja, Beatrix. Dat is de intonatie van Beatrix. Ja, intonatie van Bea. Beatrix. Ja. Om, om een beetje kracht bij te zetten. En zij ja. maken zich erg druk over het feit wat er allemaal in Groningen is gebeurd. En zij distanceert zich ook een beetje van de regering. En de mm -hmm. regering is helemaal niet blij met de Oranjes die in één keer zich ermee gaan bemoeien. Dat is helemaal niet de bedoeling eigenlijk. Nee, nee, nee, nee. Maar de laurentine methode wist ook niet precies wat het was. Dat is eigenlijk gewoon vrijwilligers ja. die zich daarvoor opgeven. Ja. Die gaan met de slachtoffers praten. En die gaan dan. Uh, die zijn. Um, neutraal, mm -hmm. niet betrokken mm -hmm. en die gaan dus inschatten en ja, aan die verhalen hangen een bedrag en dat komt wel iets duurder uit. Wat was het 3 miljard hoger komt het uit en Echt 180, nee 150 miljoen kunnen sommigen uh, tegemoet zien terwijl het allemaal minder dan de helft is. Ja, ja want dat, dat is dus het ding van het ministerie. Hè? Ze zeggen ook van het uh, er wordt te veel en te snel geld uitgegeven. Als het via het ministerie zou lopen, ja. dan duurt het nog en dat duurt het langer. Nog langer, ja. En dan ja. krijg je nou, waarschijnlijk minder, maar ze willen dus nu dat ze nog beter gaan onderbouwen van waarom krijg jij een ton mee. Ja. Ja, dat gaat echt zo ongelooflijk lang duren, dit. Want ah. dat moet onderzocht worden. En dat zie je al bij ja. de Belastingdienst, die alleen dingen niet goed oppakte. Maar goed, Laurentien was erg betrokken, ook nou. in het laatste stukje wat ze zei. Er is nog heel veel te vertellen. Je hoort gewoon Ik dat, hoor die dat, emotie. Dat, ja. ja, je hoort die emotie. Gewoon. Je is echt ja. aangedaan. Zo betrokken nou. ook. En de vraag is wel of, dat, of je daar ja, zich mee moet inlaten. Maar ja, het is ook wel mooi dat iemand zich er hard voor maakt. Mm. Ja, nou. nou. Hebben we nog tijd? Zeker! Deze plaat hebben we gedraaid. Om twee keer te draaien vind ik net veel van het goede. Dan moet je gewoon maar even naar de landgraaf gaan... of uh, naar het poppodium in uh, Amsterdam binnenkort. 7 september voor uh, The Seagulls. Eerst even een lekker plaatje van The Cage, The Elephant. Ja, niet te met The Elephant. Dat is een Nederlands bandje. Dat is een Engels bandje. Die hebben het over. Rainbow! Zeker, binnenkort weer. The Pride.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 Dom, was oh my nee, uh... Yes, cage the elephant en dat was uh, yeah, You Took Me Down, oftewel Rainbow is de laatste plaat die ze hebben uitgebracht. En uh, ze hebben ook een nieuw album uit, leuk. Ja, geinige muziekjes. En je hebt in Nederland ook een band die heet uh, Elephant. En die maakt bijna dezelfde soort muziek. Dus het zal wel grappig zijn als je die twee laat optreden. En dan Elephant voorprogramma, althans dan moet ze maar even op vechten wie het voorprogramma doet. Elephant en Cage the Elephant op één avond. Leuk. Hmm. Ga Hou je van lezen? Ik, nou, als het moet, dan lezen we wat. Maar het hoeft niet voor mij. Oké, ah, oké. Okay, okay. nee, afgelopen week is een boek uitgekomen met als titel: uh, Swipen voor een quarrel. Nou, zij denken van, wat, wat is, is, een is een dat? Quarrel dan? Ja. ja. ja. <laughs> nou, het boek beschrijft het dategedrag onder jongeren. Oh. Nou ja, de vele hobbels die ze tegenkomen tijdens het daten. En bovendien een handige woordenlijst met uitleg van de betekenis die je kan gebruiken tijdens je date. Komt-ie. Oké. Okay. Wat is een situationship? Situationship. Nou ja, dat, uh, dat, is, dat betekent dus een, een scharrel ja? waarvan nog niet is vastgesteld wat het precies voorstelt. Een relationship. Nee? nee, een situation. Een situation-ship. -ship. Oké. Okay. Okay. Situatie. Ja, situatie. Ja, ja. Oké. Okay. Dus nou... Allemaal, ja. van, allemaal van die kreten die je ja. dan... Ja. Oké. Okay. Nou, dat is wel leuk hoor. En je hebt er nog eentje. Een simp. Bes je, je bevindt je in een simp. Oké. Okay. Nou ja. No? je weet het, hè? Wat Bes het is, hè? Nee, ik weet het nee? wel. Nee. <laughs> Wanneer je bij je lief onder de plak zit... en dan vooral afspraken met anderen afzegt om diegene te zien. Oké, okay, simp. Ja. Oké, okay, gewoon onder nou, de plak. Maar nou, dat is... En de laatste, stasje. Yeah? Stasje, nou, dat houdt in dus wanneer het lang duurt... voordat je partners, vrienden en familie mag ontmoeten. Je kan het gevoel krijgen dat diegene helemaal niet wil... dat jij zijn intieme kring ontmoet. De, lekker, ja, de letterlijke vertaling van stasje is dan ook verbergen. Stasje, oh ja, ja. stashen. Dus nou, we zijn er helemaal bij. Dus als okay. je gaat daten, dan voel uh, uh, je uh... je zo... Dit is een leuk boek. Ja. Voor mensen die uh, in die situatie zitten en uh, ja. zich herkennen. Denken van, oh leuk zeg. Het is, je, nou, in onze tijd was het toch, en je hebt verkeering of het is aan of het is uit. Er, is, er zit niks tussen. Nou, onder plak hebben we het ook al heel lang al erbij zitten. Dat zit je op ja. een gegeven moment uh, met een vriend uh, regelmatig op stap gaat. En op een gegeven moment dan, uh, dan merk je toch van, hé, hey, het wordt niks meer. Op een, een, ja. een gegeven moment denk je van, wat is er nou veranderd? Ja, toch een beetje druk. En uh, ik heb een vriendin en zo. Oh. En het past allemaal niet zo erg. En, uh, oh. Ik uh, laat hem wat van me horen. Ja. Nooit van Ja, Dat was hem dan. Maar goed, dat soort dingen. Ja, dat gebeurt nog steeds, denk ik. gewoon. Dan zeggen ze altijd van. Nee dat gaat bijna nooit gebeuren. Ja, tot ze de prinses tegenkomen van hun leven. Dan is het toch allemaal heel anders in het leven natuurlijk. Zeker weten. Nou, het is tien minuten voor negen hier. Toepak leeft. Fijne toestel op aanstaan. Straks de geschiedenis. Jawel, wie is die jarige? Je hoort het straks hier. Eerst maar even hier de nieuwe single van Daytime TV. Lekker schurende gitaar. Uit het laatste EP wat ze uit hebben gebracht. Most in Tokyo. Ja, dat heb je. Je telefoon niet opgeladen. Dan loop je in Tokio. En dan, ja, dan kan je niet meer Google Maps gebruiken of zo. Of routeplannen. Dat je denkt, waar ben ik in Tokio? Nou, daardoor deze plaat en dit is natuurlijk een generatie die natuurlijk niet... Nee, die gaat niet vragen. Nee, nee, ik red dat zelf. Volgens mij moest ik hier links. Je kan toch ook gewoon vragen? Ja, nee, bijna. Ik weet dat ik hier lekker goed loop. Ja, dat zijn we niet mensen. Ik ben een beetje eenzaam. Ja, klopt dat dan? Ja, treed in contact. Vraag de weg ieder geval van het leven. Dat zou mooi zijn. Last in Tokyo ook over de daytime TV. We hebben een EP'tje uit die heet Islands. En dat, ja, spreekt voor zich. Lekker op je eiland blijven, zeg maar. Vandaag in de Telegraaf een groot stuk te lezen over uh, Douglas Murray. En Douglas Murray heeft verschillende boeken gelezen, uh, geschreven. Uh, Strange Death of Europe, War on the West. En hij spreekt vandaag in, een, in Rotterdam op een uh, conferentie van jaar 21 over het antisemitisme. Uh, en hij zegt uh, wat me momenteel bezig is dat het toch wel een radicaal islam uh, aansluit bij de woke gemeenschap van Westen. En dat ze bijna de Hamas een beetje heilig verklaren. Van Hamas is de enige die optreedt tegen Israël. En dat is redelijk antisemitisme wat daar ontwikkelt. En hij maakt zich daar grote zorgen over. Zijn eigenlijk, eigenlijke insteek is gewoon... Ja, je kan wel heel veel kritiek hebben op dat Israëlische defense force. Maar hoe moet dat anders? Hij zegt, het enige wat zou werken is gewoon... De gijzelaars moeten terug en Hamas is... Uh, is verslagen, dan zou. Uh, en dat de Israëli's in vrede kunnen uh, leven, dan is het allemaal voorbij. Hij is vrij kortlijnig, rechtlijnig. En denkt dat dit manier Ja, dat slachtofferschap van de islamieten. Daar is hij helemaal klaar mee. Ik denk wel dat slachtofferschap. Is volgens mij ook onder de Joden heel groot. Volgens mij. Dus ik oh, weet niet. Allebei. Allebei volgens mij. Dus uh, hij zegt. Ja, eerst Hamas dood. Alle slachtoffers terug. Damp, of uh, uh, uh, gijzelaars terug. En dampers kunnen we uh, door daar in Israël. Mm. En, en nou goed, hij, uh, mocht je het interessant vinden, hij spreekt dus in Rotterdam bij JA21 oh. conferentie. Dus uh, ja, het is mm. altijd moeilijk. Af en toe komen nu van die mensen met hele kritische uh, stukken over, over hoe dat moet. En ja, volgens mm. mij heeft niemand echt het juiste antwoord. Het nee, blijft gewoon terugkomen. Nee, het blijft dus, uh, waar, waar geschiedenis is, uh, oorlog. Ja, ja. Nou goed, ik, ik ben er zeker van overtuigd dat Hamas wel het, uh, het kwaad is. Dat is wel duidelijk. Ja. Maar goed, er ja, moet ook iets anders gebeuren volgens mij. Hmm. Vertel. Ja, nou, de politie heeft in de Verenigde Staten een 81-jarige man aangehouden. Die jarenlang zijn buurtgenoten zou hebben geteisterd met een katapult. Oh, dit klinkt wel heel ondeugend. Een ja, 81-jarige man? Ja, ja, nou, de man schoot <laughs> volgens lokale media regelmatig op ramen en uit... in zijn ah, woonplaats in Zuid-Californië. Nee. Sommige balletjes gingen rakelings langs mensen. Nou, het oh, onderzoek naar de, naar de schieter liep al jaren. Bijna. Ja, daar gaat de weer, een. Er, is er, weer een, er is er weer een. Bijna tien jaar geleden kwam de eerste melding binnen. Nou, hij zou in de loop der tijd tientallen keren hebben toegeslagen. En nu komt het. Ja? Waarom de, de bejaarde man zijn buurtgenoten terroriseerde, is onduidelijk. Nou ja. Volgens Kom op, de politie koos hij, zijn, koos hij zijn slachtoffers niet uh, willekeurig uit. Maar is het onbekend waarom hij schoot op bepaalde mensen of eigendommen? Oh, Verwardeman... Slechte jeugd. Nou, laten we het daarop uh, houden. Geen verbinding met de buurt. Ga naar buiten. Ga naar buiten. Leg je pult neer of geef hem aan een kindje en zeg: van, ja. Zo moet je het doen. Of je met die kartepult naar buiten komt, je handen mogen zeggen: ik, ik geef me over. <laughs> <laughs> en dan reageert niemand in de buurt: Ik geef me over. <laughs> Niet er ah, eens zeggen, Wat is het voor een warme man allemaal? Nou ja, het klinkt heel onschuldig, maar ik kan nee. me voorstellen, als dat jarenlang doorgaat... Denk je, jezus, weer het raam in de keukenstuk. Wie heeft ja. het dan gedaan? En dan denk je altijd van, ja, ze hebben het op mij gemunt. Maar ja, als die man ook niet weet waarom hij het doet... En ja. alle kinderen in de buurt, die zijn gewoon echt door hun ouders gewoon zwaar ondervraagd natuurlijk. Was jij dat dan bij de buren? Nee, echt niet, echt niet. Ja, ik zag laatst wel wat stenen dingen, stenen, kogeltjes zieken liggen. Nee, ik was het niet. En uiteindelijk was het gewoon de buurman van 81 jaar oud. Hmm. Nou, dat is echt toch belachelijk gewoon... DBS een dwangverpleging, want hey, bij die monster zit het gewoon echt, weer... er zit echt, er zit echt een draadje los volgens mij. Ja, dat is wel duidelijk gewoon. Goed, even een moment van rust. Ja, ja die moet een stekker die daarin doen. Ja. The night but the morning Now the Monday and the light turns green Grass rolling on my side of the street Right under my feet as I walk to the train From the station to the office Straight to the coffee machine The night but the morning And it left me in a dream I found it quite different I don't don't Ja, dat zei ik nog niet oh. open doen. Die gast is er nog niet lang. Oh, jezus, dat is toch helemaal niet fijn. We hadden het net over Cage die Elephant. Dat is een Engels bandje. Dit was gewoon Elephant uit uh, Eindhoven volgens mij. En die heet... Ja, uh, ja hoe heet de single. The Morning. Zeker, goed te passen. Deze morgen hier bij Toepak leeft. Goedemorgen. Nou. Ja. ja, ik snap het. Zeker, sommige mensen zijn wel fris en andere mensen zijn niet ja. zo heel fris in de morgen. Dat nee. geeft allemaal niets. Het eerste uur zit er bijna op. We gaan straks lekker verder met het tweede uur. Ja. Zijn we nog frisser. Nog frisser. Nee, ik denk wel dat, je hebt, dat iedereen heeft meegekregen deze week. Maar de kogel is door de kerk. We hebben een nieuwe premier. Ja. Ja, Dick Schoof. Ik had hem, ik had hem wel eens gezien, maar ik, iedereen zei ja, je kent hem wel. Ik, nou, ik ken hem niet nee, zo goed hoor. Nee, totaal nee. niet. Maar hij is uh, 67 en uh, ja, hij heeft uh, de kans gekregen om met pensioen te gaan. Hè. Ja, dat snap ik, die leeftijd. In maar, maart is dat geweest van dit jaar. Maar uh, nou ja, hij heeft toch uh, gekozen om, uh, om nog uh, door te willen gaan werken. Ja, nou, dat is als Plasterk. Dan kan je, zeg maar, uh, kan je nog even namaken. Nou. En dan, uh, dan ga je oh, zoiets doen. Ik ja. vind het op zelf wel, uh, ja, wel een mooi gebaar dat hij doet. Mm. Ik, zeggen, ik zag hem van een paar jaar geleden. Zag hij er nog iets beter uit. Ja, ik vind hem oh. heel slecht uit. Maar het blijkt dus ook zo Naast na zijn werk... heeft hij nog een andere grote passie... Ja? En Dillian van uh, Dylan van het uh, VVD, ja, die gaf daar toch wel iets over. Hij loopt, uh, uh, uh, eh, godverdamme, noem het eens. Ja? Hij loopt. Uh, <laughs> nou, maar, ik ben wel nieuwsgierig, godverdamme. Een marathon. Een marathon, ja. Ze zegt uh, Dat vind ik helemaal niks. Oh. Zij vindt dat niks. Oké. Okay. Maar het voor nou, mij is niet... competitie. Dus, ja, heeft zeggen. te maken met competitie. Hij heeft ook niet. het bestuur van een lopertje hoor. Dus nou. ik bedoel, uh, ik weet niet, misschien is er een concurrent of zo voor. Ja. Dat zou er we wel kunnen doen. Ja, ik heb de beste man nooit gekend, maar hij ziet er slecht uit. Ja, klopt. Ja. En uh, hij was ook wat zenuwachtig hoor, moet ik zeggen. Jo. Nou. en hij deed ook wel een beetje van het papier af. We zijn zo gewend aan een gladde man te, uh, elke, uh, achter die microfoon te ja. hebben. Die gewoon alles vertelt, zo dus een beetje ontwijkend op uh, vragen en antwoord. Ja. En deze man moet het nog een beetje leren. Maar ik denk toch dat het wel kan. Ik moet zeggen, zag ik bij het interview bij uh, Jeroen Pauw. Ja. Hij uh, ze er redelijk uit. Ja, maar volgens en... mij is hij onder druk gezet door uh, Pieter Omtzigt. Ja, om dat interview te doen? toch Nou, om toch dat uh, briefje ja, te zeggen. Ja, dat excuusbriefje, dat is duidelijk. Dat vind ik suf. Maar ik vond toch dat hij tijdens het interview redelijk overheen bleef. Oh. Alle andere programma's verder die avond gingen over dat interview natuurlijk. Hmm. Want ja, is dat nou echt wel waar? En uh, heeft hij niet echt over de rug van andere mensen geld verdiend met de patent? Weet je wel. had niet... Uh, universiteit al wat meer aan kunnen verdienen. Ja. Nou, dat vind ik helemaal duidelijk, maar ik, bleek, ik vond dat hier redelijk overend ja. Maar goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur geschiedenis. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.